Katrien Straatman met het NOS-journaal. Aanzien... Een van de terroristen bij het Stade de France is een Syrisch paspoort gevonden. Een andere terrorist die betrokken was bij het bloedbad in het theater Bataclan... is geïdentificeerd met behulp van DNA-onderzoek. Volgens France Info gaat het om een jonge Fransman... die bekend was bij de diensten vanwege zijn radicalisering. In totaal waren er voor zover bekend acht daders die allemaal dood zijn. Zeven van hen bliezen zich op met een bomgordel. Eén werd doodgeschoten door de politie.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 En de voorzitter van het contactorgaan Moslims en Overheid heeft bloemen gelegd bij de Franse ambassade in Den Haag. Het CMO spreekt van een barbaarse, laffe, onmenselijke terreuraanslag tegen de Franse samenleving en in feite de gehele mensheid. De Nederlandse moslimgemeenschap is intens verdrietig en voelt zich dan ook verbonden met alle slachtoffers en het hele Franse volk, zo staat in de verklaring. Het weer vanavond en vannacht regen en de wind neemt langs de kust toe tot stormachtig met zware windstoten. Morgen bewolkt en regenachtig, het blijft stevig waaien en het wordt een graad of 13. In de middag wordt het vanuit het westen droger. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate, Mijn naam is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen viel op de A22 Beverwijk naar Velsen vanwege een pechgeval in de Velsen-tunnel, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Na de tijd die komen zal.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 En dan worden we, denk ik, wel opgehaald door de Sea dus dan komen gewoon aangereden met de boot. Oh, in ieder geval, maar. Ik je een plekje hebben waar weinig golven zijn, dan gaan we daar uh, aan de kant. Ja, nee, ho, ho, ho. Wel, naar wel bij Zandvoort aankomen, hè? Bloemendaal, denk ik. Nee, nee, nee, nee want wij, nee, Piet, wij, hè, wij staan allemaal op het badhuisplein. En dan, en, en, en, en dan komt u aan en dan en komen jullie aan en dan, dan, dan zijn er geen kindjes. Nee.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 Oh. Nou ja, ik, ik heb namelijk geen Hans Fries in de auto. Oh, oh, oh, oh. Is zo'n oude Lada is het. Oh, oh jee, oh, oh jee. Uh, hij rijdt toch wel. Nou ja, met moeite, ik sta nu stil op de snelweg, op de <lacht> ja, okay. rijstrook. Nou, voorzichtig aan, uh, Piet. Moet u uh, uh, je schoen zetten vanavond, of niet? Ja, zeker, ik wel. Mogen ja, alle kindjes ook al zetten? Nee, je mag wel, maar ik weet niet zeker of we al langskomen vanavond. Oké, okay, maar gelukkig, ja, Sinterkla... maar gelukkig heeft Sinterklaas heeft een speciale ring, dat jullie ook uh, ja, bij... Als keer kloppen gaat de deur open. Nou, u, u bent wel goed geïnformeerd, Piet. Ja, mocht ik dat niet zeggen over die ring? <laughs> Jij ja, oh. wel. nee, dat is algemeen bekend. Ja. Oh, was het al wel bekend? Ja. Right? ja nee, Sinterklaas vertelde me dat een paar jaar geleden stiekem... dat hij oh. voor die ring kon gebruiken.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 van de Zwarte Piet, als het allemaal mee zit... komen ze gewoon morgen met de boot van de KNRM hieraan. Toch? Dat was de samenvatting. Ja, ja nee, dat, dat, dat, dat gaan ze wel proberen. Maar ja, stel dat er hele hoge golven zijn... ja, ja dan, dan zullen we wellicht op een andere, veiligere manier gaan doen. Maar oké, okay, we wachten wat af. Dit, dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek. En een golf aan informatie. Mr. Nelson Mandela will be released... at the Victor versterkt Prison...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 Het was 65e minuten eerst, Het eerste doelpunt was van uh, Patrick van der Oort. Vijf uh, minuten later begonnen de vijf minuten van Boy Visser. Want uh, in de 71e minuten kon hij een uh, prachtig mooie voorzet vanaf de linkerkant. Prachtig achter de doelband van uh, Vogels, uh, mikken En nog één vijf minuten later, vier minuten later zelfs nog. Uh, stond hij weer uh, aan de basis van, uh, de, de, van een doelpunt van Zandvoort. En werd er zomaar 3-0. Hij kreeg dan ook zojuist een... Uh, een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 Het had... Sean uh, Lemmes uh, loopt niet zo te schrijven hier. Ja. Hij... Uh, uh, goed... Ik luister even mee hier. Oh. Goed, Sandvoort is eindigt in 3-0. Sanford wint hier, prachtig mooi. Toch. Maar het hadden we meer de te moeten zijn. Terug naar de studio. Ja, je komt er nog maar net overheen, Jab. Ja, die limits is Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Jongen, jongen, jongen, Hé, dankjewel. Mooie wedstrijd voor S.W. Sanford. 3-0 winst. Ja, is genoeg. Zo is het. Fijne zaterdag. Hoi. Jo. And here is Kim Appleby and don't worry. Voorheen een duo, Mel en Kim. En later alleen Kim Appleby. Hoor haar met de single Don't Worry. CFM Race Radio. Pit Report. Nou, vijf minuten voor half vijf. Ja, dit weekend weer een uh, Formule 1 race. En wel in dat al zo mooie... Of, op dat o zo mooie circuit van uh, Brazilië, Albert Jan. Ja, en om uh, specifiek te zijn... Het autodrome, god Carlos Pache. Oh dat klinkt toch goed. Ja, dat klinkt goed. Ja, hè? ja, ja. ja, ja. Het is een...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 De coureur van Toro Rosso voelt zich echter de hete adem van Romain Grosjean van de Lotus45. En Nico Hunkelberg, Force India, met 44 punten in zijn nek. Wordt vervolgd. Ja, we gaan de race morgen volgen. En dan eerst even 5 uur radio, hè, daarvoor, Albert Jan? Ja, ja van Klaas tot 2 de Sinterklaas uitzending voor CFM. En tussen 2 en 5 weer een tussen reguleren reguliere Zandvoort op zondag. Hier is Listen Bee en Save Me.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 Droomvrouw. Droomvrouw, oh. We gaan hem zo dadelijk om kwart voor vijf horen bij CFM. Blijf luisteren naar ons en hier is Sandra en Maria Magdalena. Yeah. Wat, nee, wat, nee, wat, nee, niks, wat? niks. niks. Oké, okay, nee, dan is het goed. En zoals we bent uit de jaren 80 Sound of Succes. En dat hadden ze zeker onder meer met uh, deze single Just Be Good To Me. Nou, we gingen eerst golfen, maar dat doen we niet. Nee, we we hebben nieuws over Jan Lammers. Dat, dat bewaar ik vanmorgen, ja. uh, de nu Heel goed. Want dat is uh, voor Jos als geen goed nieuws. Maar dat uh, is morgen.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 up. Um.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 Dat was hem weer bij C.F.M. Het mooie gedicht van de dag. Je hoort de Dromvrouw. Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids.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 Zou dat over die uh, droomvrouw gaan? Zij maakt het verschil? Nou, ik denk het wel. Ja, hè? Ja. Joh, de, de Puma's en zij maakt het verschil. En zo is het alweer het uh, einde van de, dit programma, Albert jan Ja, maar niet van de live uitzending van ZFM Nee, die gaat gewoon door. Want? wat Fred. hij is er weer. Hé, hey, Fred! Goeie Daar vrouw. hebben we, Fred. Goedemiddag, Fred. Ben je, ben je er klaar voor? Ik wel. Hij wel. Nou, hij helemaal goed. Mijn vrouw zit alweer te popelen thuis met een glaasje witte wijn. Want die zit elke uh, zaterdag te genieten van uh, Entertainment for You, uh, Fred. Dat zeg ik niet om te slijmen, maar dat is echt waar. Dus uh, ga zo door. Vooral doorgaan. Vooral doorgaan. En morgen geen voetbal. Nee, maar wij zijn er wel. Ja, een lekker tijd voor andere dingen. Zo is het tussen, Helemaal goed. tussen 12 en 5 uur. Ja, tussen 12 en twee. Het Sinterklaasjournaal met kenner bij Uitstek. Willem Bruist is de gast in de studio. We hebben een radiopiet uh, die meeloopt. En wellicht ook een camerapiet die meeloopt.